Jobboot met het NOS-journaal. In een trein in Zwitserland zijn zes passagiers gewond geraakt toen ze werden aangevallen door een 27-jarige Zwitser. De slachtoffers hebben brand- en steekwonden. Sommigen zijn zwaar gewond. Dat heeft de politie van St. Gallen bekendgemaakt. De man zou eerst een brandbare vloeistof in de trein hebben gegooid. Daarna stak hij met een mes in op de passagiers, onder wie een kind van zes. De dader raakte zelf ook gewond. Over zijn motief is nog niets bekend.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 Een conducteur van de NS heeft een 80-jarige vrouw uit de trein gezet op station Den Dolder. Ze had niet goed ingecheckt met haar OV-chipkaart. Een klacht van haar zoon levert op sociale media verontwaardigde reacties op. De vrouw was onderweg van Eindhoven naar Harderwijk. Vlak voor Den Dolder constateerde de conducteur dat ze niet was ingecheckt en stuurde haar direct de trein uit. Volgens de NS is het geen beleid om passagiers die niet hebben ingecheckt op het eerstvolgende station uit de trein te zetten. Het weer veel bewolking, maar ook opklaringen. In het midden en noorden kans op wat regen. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door. Het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was. In cirkels Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef,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 Er is er maar één die dat moeten moet, maar is dat wel ver? Ik ben geen lievetje, maar ook geen kerel zonder hart. Geef me nog een kans, ik je alsjeblieft. Geef me nog een kans en laat.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 Was je dan helemaal uit Rotterdam? Cornel? en geef me nog een kans. En dat allemaal ja, hier bij CFM Entertainment for You. En ja, als verrassing, het derde uur. En ja, we gaan lekker verder. En dat allemaal in, in verband met de, de Amsterdamse avond hier in Zandvoort. Ja, daar gaan we langzaam naartoe werken natuurlijk. Om, om acht uur dan ja, barst het feest los hier in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, heeft u niks te doen? Ik zou zeggen, kom lekker naar Zandvoort. Want ja, er is een heleboel leuke dingen te doen. We gaan verder met uh, iemand uit uh, ja, onze, onze zuidenburen eigenlijk. Lisa Lewis en uh, de ware voor mij. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM. Bij onze zuidenburen vandaan, Lisa Lewis en de ware voor mij. En uh, ja, we, we werken gewoon eigenlijk een beetje toe naar uh, ja, de Amsterdamse avond. Dus uh, ja, zit je te luisteren en heb je niks te doen. Vanavond om acht uur, dan uh, barst het feest los hier in uh, Zandvoort. Ja, dan kunt u gewoon, uh, ja, gewoon lekker hier naartoe komen. Ja, als je niks te doen hebt. Want dan kunt u gewoon naar het centrum van Zandvoort natuurlijk. En uh, ja, vele podia's uh, ja, staan daar in de, in de Altenstraat. En... Uh, op het Dorfplein en Kerkplein. En eh, noem maar op. Amsterdamse avond dus om acht uur. Ik zou zeggen, er gaat er lekker naartoe. We gaan eh, een verzoekje draaien. Eh, dat is eh, aangevraagd via Facebook. Eh, via MiuMiu. Miu. En MiuMiu, eh, Miu, jij, jij wilde André Hazes Junior horen. En weten dat je welkom bent. Nou, dat is zeker een goede keuze. Een leuke plaat. We gaan hem zeker draaien. Daar komt ie.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 En weet dat je welkom bent, dat we niets liever zouden willen, dan dat je bij ons bent, hier komt niets of niemand tussen.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 Radio 106.9 FM. Dat allemaal een beetje in het teken van het Amsterdamse avond hier in, uh, in Zandvoort. En dat, uh, ja, facebars los dus uh, om, uh, om acht uur. Dus uh, ja, vandaar deze lekkere muziek. En we gaan verder met, uh, ja, een, uh, ja, eigenlijk alweer een ouwtje uit de entertainment. Uh, Dutch top 5 natuurlijk. En uh, ja, 24 september, dan, uh, dan is hier aanwezig uh, uh, Meet and Greet in de studio van ZFM in Zandvoort. Itemar van het End. En voorgoed voorbij.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 Je hand zag je door mijn haren. Wil ik de tijd steeds stil laten staan. Haal me vast, hou me vast en voel mijn hart nu steeds ergens slaan. Ik wil door het leven met jou.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 Je hand zag je stil door mijn haren. Wil ik de tijd steeds stil laten staan. Haal me vast, haal me, me, me vast en voel mijn hart nu steeds deller slaan. Ik wil door het leven met jou aan. Zag je stil door mijn haar? heerlijke nummer, Tino Martin. En uh, ja, hou me vast. En dat allemaal uh, in het teken van de Amsterdamse avond hier in Zandvoort. Ja, dan gaan de remmen los hier om acht uur. Dus ik zou zeggen, hey, heb je niks te doen, kom lekker naar Zandvoort. En uh, ja geniet van deze Amsterdamse avond. We gaan verder met Roy Donders. En uh, ja hoor je het ritme van mijn hart. Wat is het weer gezellig, hè Fred Heij. En of het gezellig is, dank je wel. Als ik zeg... Dan Marloes Oosting. En er komt een andere tijd hier bij Entertainment voor You. Ja, alweer het derde uur. Ja, leuk. Leuk zo'n beetje lekkere muziek. Uh, en uh, ja, dat allemaal uh, werkend naar uh, ja, de Amsterdamse avond hier bij uh, CFM. Zandvoort. En uh, dat allemaal. Uh, een groot spektakel in het centrum van Zandvoort natuurlijk. Dus ik zou zeggen, kom hier lekker gezellig naartoe. We gaan verder met Martin Winkel. En ik ga weer leven.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 We gaan weer leven hier bij CFM Entertainment Review. En we gaan lekker verder met een uh, plaatje. De Ali B. En let's go met Kenny B. En uh, Brace. Ja. Nee, ik, ga hier weg haar. ik wou net zeggen Ali, je hebt een aanloopje nodig. We kijken lang naar elkaar. Stel dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar. De ze zeven dagen in mijn mind. Dan gaan er nog gesprekken al die dagen over haar. Daar ben ik op een missie all the time. Oeh, oeh. Terwijl ik al die dagen kan genieten van een vrouw. Een vrouw die alles heeft wat ik zoek. Oeh, oeh. Een vrouw van deze klasse kan ik wel laten gaan. En dat is dus nooit wat ik Dat is toch een lekkere plaat. Hè? Ali B, Kenny B en Brace. En let's go. En dat uh, ja, allemaal uh, hier bij CFM. Het derde uur van Entertainment for You. Ja, een uitzondering. We gaan lekker verder met uh, ja, deze Amsterdammer. René Riva en C'est Het zonnetje gaat schijnen. Is in het land de wolken die verdwijnen, dus gaan we naar het strand en dagje fijn wij naar zand voort. Is het weer gezellig, hè, Fred? Hij. Eenzaam loop ik door het park, gaan gedachten door me heen. Je blij, ik was een stom en liet jou in de steek. Je zocht de... Was hij dan? Wesley Ponsen. En ik ben zo eenzaam. En uh, ja, we hebben natuurlijk, uh, ja, aan uh, het begin van de avond hebben we al, uh, tenminste in de middag eigenlijk al, om vijf uur. Ja, toen hebben we gezegd dat we dus, uh, ja, de primeur hadden van uh, Demi de Groot natuurlijk. En uh, ja, dat gaat over zijn laatste nieuwe single die uit gaat komen vanaf uh, 17 augustus. En uh, ja, hier bij, uh, bij ZFM Entertainment een primeurtje, dus een beetje meer. Demi de Groot.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 Bad, je bleef in bed De ochtend daarna heb je koffie gezet Ik sliep in je armen die ene keer En toen was je net dat beetje meer Wat jullie niet snappen is natuurlijk meer Dat we vriendjes zijn en een beetje meer Vriendjes en soms een klein beetje meer En soms een heel klein ja, beetje Ja, een primeurtje meer. dus Demi de Groot Zijn single 17 augustus te downloaden en natuurlijk ook zijn videoclip. Oeh, dat is lekker. Liefeling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten.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 Dit is het toch een heerlijk nummer, hè? Gerard Joling en uh, Lieveling. En uh, ja, langzaam gaan we weer afstormen op de klokjes van 8 uur. En uh, ja, dan houdt het op voor Entertainment for You voor vandaag. En dan uh, zijn we natuurlijk volgende week weer. Dus uh, ja, zullen we nog een plaatje doen? Ja, gezellig Fred. Nou, komt hij dan Rick Prijs en ik zal geen traan meer om je laten.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 Jij kon al lang me niet meer trouw zijn, je had een ander op het.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 Heb ik klaargezet Vanavond kan ik lekker gaan slapen In mijn ruimen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 Uh, dat was hier dan Rick Prijs. En uh, ja, ik zal geen traan meer om je laten. Ja, we gaan uh, langzaam naar de klokjes van acht uh, uur. En uh, ik zou zeggen in ieder geval uh, allemaal bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En uh, ja, graag hoor ik u uh, natuurlijk uh, volgende week weer. En uh, ja, mocht je vanavond naar de Amsterdamse Avond gaan... in, uh, in de Haltestraat, Dorpsplein en Kerkplein natuurlijk hier in Zandvoort... Ik zou zeggen allemaal een heel, uh, heel veel plezier eigenlijk. Ja en uh, geniet ervan. Ja het duurt weer een jaar voordat het weer terug is natuurlijk. Dus ik zou zeggen graag tot volgende week. Groetjes. Bedankt voor het luisteren. Bye bye. Zwaai zwaai. En we gaan verder met het laatste plaatje. André Hazes en voor altijd in mijn hart.